9 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Megens. Er is niets mis mee om scherp te zijn in debatten en de verschillen tussen de partijen te benadrukken. Dat zei VVD-lijnstrekker Mark Rutte zojuist op radio 1. Rutte reageerde daarmee op kritiek dat hij harde persoonlijke aanvallen voert. Bijvoorbeeld door de PvdA een gevaar te noemen. Volgens Rutte gaat hij niet over grenzen heen en hebben kiezers zijn recht op de verschillen tussen partijen te kennen. Ik zal collega's nooit persoonlijk aanvallen, aldus de VVD-leider. Apotheekketen Mediek gaat reorganiseren en schrapt 134 arbeidsplaatsen. Daarbij vallen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen. Mediek heeft last van het voortdurend verslechterende klimaat voor apotheken en de farmaceutische groothandels. Het bedrijf verdient vooral minder doordat de prijzen van geneesmiddelen dalen als gevolg van het preferentiebeleid. Daarbij vergoeden verzekeraars alleen de goedkoopste versie van een geneesmiddel. Op het hoofdkantoor van Mediek Apotheken in Utrecht verdwijnen 62 banen. De andere banen vervallen doordat een distributiecentrum wordt gesloten en doordat apotheken meer gaan samenwerken. De vakbonden bij KPN bieden de directie vandaag een petitie aan met de handtekeningen van 3600 werknemers. Ze zijn het er niet mee eens dat KPN de lonen niet wil verhogen in de nieuwe CAO. KPN zegt dat de lonen niet omhoog kunnen omdat het slecht gaat met het bedrijf. De bonden zijn het daar niet mee eens. Ze wijzen erop dat het bedrijf nog keurig winst maakt. Volgens de bonden staat het belang van de aandeelhouders te veel voorop. En moet KPN ook in de werknemers investeren. De Taliban in Afghanistan zijn vastbesloten om de Britse prins Harry gevangen te nemen. Volgens de terreurgroep is iedereen die met de Amerikanen samenwerkt een doelwit. Ook zeggen de Taliban dat ze prins Harry zullen doden als het ze niet lukt om hem gevangen te nemen. De Britse prins kwam vorige week in Afghanistan aan om hem voor de tweede keer te dienen als militair. Hij werkt de komende vier maanden als Apache helikopterpiloot in de provincie Helmand. Voor de zwemtocht voor het goede doel gisteren in de Amsterdamse grachten... heeft prinses Maxima getraind met zwemcoach Jacco Verharen... en Olympisch kampioen Pieter van den Hogenband. Dat was in juli in een afgescheiden deel van het zwemstadion in Eindhoven. De training duurde ongeveer anderhalf uur. Zo'n 1100 zwemmers hadden gisteren tijdens de City Swim... door de Amsterdamse grachten geld op om de ziekte Als te bestrijden. De prinses ging te water in een wetsuit met een oranje badmuts. Ze had voor de 2028 meter 50 minuten nodig. Het weer eerst wisselend bewolkt met plaatselijke bui. In de loop van de ochtend, steeds meer zon. Het wordt 22 graden aan zee, 27 graden in het zuidoosten. Morgen bewolkt en buiig, later droger en nog even zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. ADB Verkeersinformatie: de dagelijkse files worden korter. Er staat nu nog 60 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A9 maar richting Amstelveen. Voor knopend Raasdorp 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Den haag maliveld 8. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft 4 kilometer, Er staat een auto stil, de rijstrook is dicht. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat voor Knopen de Bresseplein 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De apothekers hebben het moeilijk. U hoorde net al dat de keten medic 134 arbeidsplaatsen beschrapt. We zijn aan het bellen. Hopelijk kunnen we u zo dadelijk bijpraten daarover. Eerst terug naar de lijsttrekker van de VVD. Mark Rutte, hier zojuist de gast. Hij is niet boos op Diederik Samson, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid... die de VVD verwijtte dat ze de afgelopen twee jaar een rechtsrot beleid heeft gevoerd. Rutte zei het zojuist bij ons. scherpt in het debat is goed, zei hij. En daarom heeft hij afgelopen zaterdag zelf ook hard uitgehaald naar de Partij van de Arbeid zaterdag interview geven de Telegraaf. En in het Telegraaf-interview laten zien waar de grote verschillen zitten tussen mijn partij en de Partij van de Arbeid. Waar het gaat om wel of geen banen erbij. Mm. Ik wil de banen bij, De belasting omhoog met de PvdA of omlaag met de VVD. En meer investeren in veiligheid met de VVD. Of juist minder investeren met de Partij van de Arbeid. Een kilometerheffing voor vrachtwagens, ja of nee. Slecht voor de economie. Dat soort onderwerpen. En daar een conclusie aan getrokken. Namelijk uh, dat die de PvdA gevaar is voor Nederland. Dat, dat, dat is heb ik, van de partij ik bijvoorbeeld de PvdA nog niet horen zeggen. Hoor. Over u. Of ja, over uw partij. Ik, ik niet van Marsepijn, Diederik Samsom ook Nee, Maar waarom heeft u dat nodig om dan een partij zo weg te zetten? Terwijl ja, ben... uw eigen verhaal, dat geeft u zelf ook aan, een sterk verhaal is. Omdat ik vind dat je in een campagne beide moet doen. Je moet in een campagne laten zien waar Partijen je voor staat. Partijen wegzetten? Nee, je moet dat beide doen. Je moet laten zien waar je voor staat. En in het debat met de ander krijg je scherpte. En wat Diederik Samsom gisteravond deed door zich hard uit te laten over het zittende kabinet. Nee. He, dat rotbeleid voert, daar ben ik ook niet boos over. Ik begrijp heel goed dat hij ook die achtergrond zoekt om te laten zien waar hij staat. Dat hoort bij een campagne. En daar moeten we ook niet te gevoelig over doen. De kiezer wil weten waar staan die partijen voor. Wil ook weten hoe onderscheiden die partijen zich van anderen. Altijd vanuit de inhoud. Nooit op de persoon spelen. Ik zal nooit mijn collega's persoonlijk aanvallen. Die persoonlijke verhoudingen zijn goed in de politiek. En die moeten ook goed blijven. Maar Sabril is aangeschoven bij ons in de studio in Den Haag. Uh, nou, we hoort hem zeggen, het hoort er gewoon bij elkaar aanvallen. Ja, ja hij vindt uh, dat dus heel duidelijk uh, belangrijk. Dat mensen weten um, waar de een voor staat en waar de ander voor staat. Ja, en dat het dan met stevige woorden gaat. Ja, dat snappen de kiezers wel, denkt hij. En uh, nou ja, je hoort het ook uh, Diederik Samsom doen hè, gisteren. Uh, ook hij haalt uit naar de uh, VVD. Het is natuurlijk ook wel zo dat je buiten je eigen verhaal... ook de ander uh, natuurlijk wel aan wil vallen. Want doe je dat niet... Ja, dan uh, uh, heb je het probleem en, en, en het risico dat de kiezer denkt van... ja, maar ja, die ene heeft wel het verhaal, maar die ander die heeft toch ook een verhaal. En door dat te combineren, hè, dat zegt Rutte eigenlijk... door het goede van je eigen verhaal te combineren met het slechte van het ander... dan krijgt de kiezer een goed beeld. Nou ja, en een ruzieachtige sfeer zo af en toe, ja, dat is natuurlijk ook een, een onderdeel van het spel. En Rutte zegt dus heel duidelijk, die kiezer die snapt dat wel. Ja, maar toch zullen ze dan ook straks moeten gaan samenwerken naar de verkiezingen. Wij maar vissen. Ja. Wie gaat dat dan met wie doen? Uh, daar zegt Rutte natuurlijk niet al te veel over. Kun je wel een beetje afleiden welke kant het op gaat? Ja, wat heel erg duidelijk is, is dat de PvdA... daarvan zegt hij de hele tijd dat is niet goed. Die, die, uh, die zijn niet goed voor het land, maar hij sluit ze ook niet uit. En het is ook zo, als je naar de peilingen gaat... dan is het bijna onmogelijk om een andere combinatie uh, te vinden... als je een stabiel kabinet wil, wat uh, Rutte dus ook wil. Uh, om, uh, een andere combinatie is bijna niet mogelijk PvdA, VVD. Maar wie komt er dan bij? Nou, Daarvan zei Rutte, en dat heeft hij ook al wel eerder gezegd. Paars, dat is niet alleen inhoudelijk heel moeilijk. Hè. D66 erbij. Maar ook nog eens een keer heel lastig... omdat in de Eerste Kamer, we hoorden mm. het hem zeggen... in de Eerste Kamer heeft uh, die combinatie geen meerderheid. En dat is toch heel belangrijk ja. om in de Eerste Kamer ook een meerderheid uh, te hebben... Je weet, de Eerste Kamer, daar wordt nu niet voor gestemd. Daar wordt nooit direct voor gestemd. Maar de Provinciale Statenverkiezingen, die zijn een tijdje geleden geweest. Ja, en als je dan samen gaat werken met een partij... en met een combinatie die in de Eerste Kamer niks voor elkaar kan krijgen... dan moet je daar mensen bij zoeken. En wat je ook heel duidelijk merkt, is dat de VVD heel erg graag inhoudelijk met het CDA uh, wil uh, samenwerken. De vraag is of die combinatie genoeg is... en of de PvdA dat ook wil voor een meerderheid. Maar ja, het CDA lijkt er toch wel steeds meer bij te komen... in de ogen van uh, de VVD. Maar misschien moet daar dan ook nog D66 bij of nog een andere partij. Dus ja, um, hij zegt het tussen de regels door een klein beetje... maar hij blijft vaag. Goed, Marcel Bril, dank Campagne kunt u volgen, alles wat er vandaag gebeurt... live via onze site nos.nl. .no. Het waren twee geruchtmakende moordzaken. Met een en dezelfde verdachte, namelijk Ron P. De man die 18 jaar cel kreeg voor de moord op Christel Ambrosius... de Puttense moordzaak, staat vandaag opnieuw voor de rechter. Deze keer voor de moord op Anneke van der Stap. Een studente uit Rijswijk die zeven jaar geleden verdween. Voor deze zaak werd Ron P. pas twee jaar geleden gearresteerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak over de zaak... met de vader van Anneke van der Stap. Op de grafsteen van uh, Anneke van de Stap staat geen sterfdatum. Er staat juli 2005. De dag zelf is bewust opengelaten. Om... U weet het niet wat het tijdstip van overlijden is geweest? De dag weten we niet. Zoveel is er nog onduidelijk. Dat is inderdaad het geval, ja. Harry van der Stap, haar vader, die heel lang heeft uitgekeken... naar het begin van dit proces. Ook omdat dit soort vragen dan mogelijk ooit beantwoord zullen worden... heeft u daar vertrouwen in dat bijvoorbeeld ooit aan het licht zal komen... Hoe en wanneer ze uiteindelijk is gestorven? Ik hoop van wel, maar met combineren en deduceren... vrees ik dat dat helaas niet het geval zal zijn. Omdat de verdachte ontkent en verder er niks over zegt? Inderdaad, ja. Hij heeft aangekondigd vragen van de rechtbank wel te zullen beantwoorden. De vraag is welk antwoord hij geeft. Als hij het ontkent, zal die helderheid waarschijnlijk niet komen voor u? Als hij het ontkent, dan is er uiteraard geen enkel uh, oplossing mogelijk. Juli 2005 verdween ze... Elf dagen later werd haar lichaam gevonden. Is er toen lang en veel gezocht of is de politie eigenlijk al snel gestopt? Er zijn ongelooflijk veel arbeidsuren aan besteed. Er is zeer intensief naar gezocht. En meneer, kreeg u te horen, het spijt me meneer Van der Stap. We gaan de daden niet vinden, we geven het op. Bij mijn weten was dat ergens in 2007. Toen werd het 2008 en toen kwam door een DNA-match... er een nieuwe verdachte aan het licht in een hele andere zaak. De Puttense moordzaak, de, de moord op Christel Ambrosius... Ron P. Zijn DNA bleek gevonden op het lichaam van dat slachtoffer. En toen ging het ook in de zaak van uw dochter rollen. Er was een auto die uh, van hem was. En ik heb begrepen dat een telefoon van Anneke gestraald is in Scheveningen. Daar gebruikt? Dus. Waar hij verbleef? Inderdaad, dat soort dingen. En, en hij was een bekende van de zus van uw andere dochter? Ja, die heeft in hetzelfde restaurant gewerkt als Ronald P. inderdaad, ja. En toen pas later, in 2010... hij zat al vast voor die Puttense zaak. Heeft de politie hem ook in de zaak van uw dochter gearresteerd? Waarom heeft dat zo lang geduurd? Wat was er toen de reden om hem toen te arresteren? Uh, vermoedelijk dat de politie met hun werk... voldoende bewijslast gevonden meent te hebben om dat te doen. Waardoor in februari 2010 dus de formele aanhouding plaatsvond. Weet u wat er nu ligt tegen deze verdachte? Wat er voor een er is... Ik weet niet meer dan wat in de pers bekend staat. Ja, dat, dat is dus dat hij een USB-stick van haar heeft gehad, dingen, ja, een betaalpas van haar heeft gebruikt. Er zijn geen dingen die ik specifiek zal weten die de buitenwereld niet weet. Geen sporen verder en geen getuigen. Ook niet. Nee. Waarmee de advocaat van de verdachte zal pleiten voor vrijspraak. Zal zeggen: er is te weinig bewijs dat deze verdachte haar heeft vermoord. Geen flauw idee. De advocaat schijnt een blik getuige te hebben opengetrokken. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Maar het is niet een hele eenvoudige zaak voor de rechters. Bent u ook voorbereid op een mogelijke uitkomst waarbij hij wordt vrijgesproken? Dat moet ik gewoon zijn, ja. Kunt u dat aanvaarden? Uh, leuk is anders, maar dat zal aanvaard moeten worden. Het wordt een heel uitgebreid proces. Hè? Er zijn vijf zittingsdagen voor uitgetrokken. Gaat u dat allemaal bijwonen? Ik voel dat ik het bij moet wonen. Ik hoop alleen dat ik het volhoud. U hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel in gesprek met de vader van Anneke van der Stap. Er is grote woede in India over de arrestatie van een populaire cartoonist. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De meeste files lossen nu snel op. Er staat nog 30 kilometer in totaal. Op de ring van Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor de rij staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat nog een lange file... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart over negen. Medic schrapt 134 van de ruim 2000 arbeidsplaatsen bij zijn uh, apotheekdivisie. De toeleverancier van medische producten heeft last van dat verzekeraars vaak alleen nog maar goedkope medicijnen willen vergoeden. We hebben nu contact met uh, Gerben klein Nuland, directeur van de uh, apotheken van Medic. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Goedemorgen. Nuland, uh, waar vallen de klappen? De klappen vallen op het hoofdkantoor van een apotheekbedrijf. Uh, dat gaat om 62 mensen. De klappen vallen ook uh, bij het groothandelsfiliaal in, in Staphorst... wat we gaan uh, sluiten. En de klappen vallen in onze En Dat komt, meneer Klein-Nuland, omdat u te weinig inkomsten krijgt. Zit het dat echt in die goedkopere medicijnen? Ja, dat is uh, een heel belangrijk onderdeel. Het zijn uh, verslechterende omstandigheden. Uh, vanaf 1 januari uh, weer sterker verslechterd uh, dan, uh, dan voorheen... Uh, prijsdruk, enorme prijsdruk. Onder andere door het preferentiebeleid van uh, zorgverzekeraars. Uh, de wet op de geneesmiddelenprijzen, waarbij prijzen van de geneesmiddelen in Nederland worden vergeleken en, en ingezet op het mandje van de prijzen in de ons omringende landen, speelt een rol. Uh, ja, producten die uit patent gaan. Dus enerzijds prijsdruk. Ja. Aan de andere kant uh, volumes die achterblijven bij, uh, bij de verwachtingen. En kosten die gewoon doorstijgen. Dus het zit eigenlijk op alle fronten. Waarbij wij, en dat moet ik er direct bij zeggen, niet tegen lage prijzen zijn voor geneesmiddelen in Nederland. Nee, want dat is toch goed voor de zorgsector? Ja, dat is heel goed voor de zorg. Maar we willen wel een faire honorering voor het werk wat we doen. Een faire honorering aan de groothandelskant en een faire honorering aan de apothekenkant. Want u, had u dit niet kunnen voorzien, hè, meneer Lent, dat, dat, dat er sprake zou zijn uiteindelijk van een prijsdaling? Ja, die prijzen dalen eigenlijk al sinds 2008. Toen hebben verzekeraars het, uh, ja, het, het zogenaamde preferentiebeleid uh, ingevoerd in Nederland. Mm -hmm. uh, waarbij uh, zij gaan voor de laagste prijs via een aanbestedingsbeleid. Daar is ook niets uh, mis mee. Maar als je bijvoorbeeld naar de groothandel uh, kijkt. Uh, de farmaceutische groothandel in Nederland die, uh, die doosjes moet transporteren die soms uh, twee, uh, twee kwartjes of een euro zijn... Er zit een hele lage procentuele marge op. En daar moeten wij dan de distributie en het transport voor doen. En dat betekent op dit moment dat we 60% van het volume... Uh, in de groothandel met verlies afleveren. En mm. dat is een niet houdbare situatie. U zegt eigenlijk dat het op deze manier niet vol te houden is... voor meer apothekers in Nederland. Ja, de hele branche staat onder druk. U leest daar ook regelmatig over uh, in alle kranten. U hoort het op de radio. En uh, ja, ook uh, deze herstructurering is daar een, uh, een uiting van. Ja, nou, gaan we de merkfabrikanten nog wel eens vergoeding aan de vergoedingen, hè? apothekers? Veel kritiek op geweest. Is dat ook iets wat u mist? Ja, laat ik zeggen, een, een, het leeuwendeel van de vergoeding in de Nederlandse apotheek komt tot stand door middel van de receptregelvergoeding. Dat, dus, dat is een stukje vergoeding voor het werk wat de apotheker met zijn assistenten dus, de hele dag doet. Die vergoeding is uh, ook achteruit gegaan uh, in de onderhandelingen met de verzekeraars uh, vanaf uh, 1 januari. En laat ik zeggen, de marge op producten die is al dermate laag. Euh, nou, dat, dat, Daar is al uh, weinig meer aan inkomsten te halen voor apothekers. Hm. Moeten we eigenlijk niet concluderen, meneer klein dat dit onderdeel is van het opschudden van de markt? Zoals dat ooit bedoeld is, namelijk om die prijs uiteindelijk omlaag uh, te krijgen, om de zorg betaalbaar te houden. Is het niet pijn die uh, de apothekerssector moet nemen? Um, laat ik zeggen dat de prijzen omlaag konden, dat wist iedereen. Um, als ik u een voorbeeld geef dat uh, producten die uit patent gaan... Hè, dat die um, um, vaak prijsdalingen kennen van, van 80 tot 90 procent per doosje... dan, dan is dat uh, enorm. Dat is goed voor de zorg. Maar de vergoedingenstructuur nogmaals... zowel aan de groothandelskant als aan de apothekenkant, is eigenlijk nog uit de tijd van voor het preferentiebeleid. En wij willen graag die vergoedingsstructuur aanpassen... in overleg met verzekeraars okay. uiteraard. Als ik u zo hoor, klinkt dat niet zeer positief. Komt er nog meer reorganisatie? Blijft het hier niet bij? Nou, ik weet niet wat andere bedrijven gaan doen. Maar neemt u van mij aan dat, dat de hele branche in rep en roer is. En, en nogmaals, wij willen de voorzieningen ook op het platteland gaarne in stand houden. Want daar zijn we voor. Uh, maar er moet wel een structuur komen oh. zodat het betaalbaar is. Dus u zegt de klant gaat er ook iets van merken. Dat hopen wij niet. We zullen ons uiterste best doen. Maar we sluiten niet uit. En, uh, dat toch in een aantal gevallen wij, uh, zeg maar, huidige apotheken met een full service uh, zullen gaan ombouwen naar een zogenaamde uitdeelpost. Ja. En dan willen we wel de klant blijven bedienen, maar in een uh, ander concept. Ja. Gerben Kleinulent, directeur apotheken van Medic. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja Goedemorgen. Het is uh, tien minuten voor half tien. Nu luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog eventjes naar Mino Remmers. Vindt die uh, gratis nepkrant eigenlijk gretig aftrek, Mino? Ja, dat het grappige is, er zijn mensen bij die zeggen... nee, maar ik heb hem al, want die hebben een abonnement. Dus die denken, ik heb hem vanmorgen in de bus al ja. bij, de kran, bij, het, bij het ontbijt gelezen. Maar dan zien ze toch een andere voorkant. Namelijk met grote letters, yes, it can... Um, dus, en er zijn ook mensen die hem ja, met een beetje zo'n maandagochtendgezicht stuurs aannemen. Ik moet naar mijn werk. Dus het is ook heel moeilijk om aan mensen te vragen wat ze van de krant vinden. Want ze hebben hem vaak nog niet gelezen. Maar we kwamen hier net een meneer tegen. En die had door dat het een grap was. Luister maar. Ik lees nu net geschokt dat hoor ik dat dit helemaal niet waar is. Nee, nee, nee. Het is een neppert. Ja, met allemaal uh, ja, met uh, mega. Positief nieuws over. Nou, mega-fraude, Gentech zo, -so ja. ja. Je, is dat positief nieuws? Ja, dat is wel wat je van Gentech zou -so je -ja vinden, natuurlijk. Ja. Ja. Dus, uh, maar ik vind het hartstikke leuk. Ja. Hij lijkt wel echt, hè? Ja, ja het, het wordt, uh, hij lijkt heel echt, ja. Fantastisch. Laat ons maar doen wat we het beste doen. Olielekken van Shell. Ai, ai, ai. Een nep advertentie ook, ja? Dus, uh, ja, ja. ja nou het... Maar nou moeten we proberen achter te komen wie, uh, wie erachter zit. Laatste pagina, onthuld. Nou, de ene laatste of de ene laatste eigenlijk. Als je helemaal achterin kijkt. Pagina 19, onderaan staat een hele lijst. Groenfront, Hivos, uh, Greenpeace. Nou ja, wie staan er niet? Al, allemaal clubs, vooral uit de linkse hoek... Maar het is wel hartstikke leuk, omdat in uh, die verkiezingsdebat... het woord milieu volgens mij nul keer gevallen. Dus het is goed dat er iemand uh, aandacht voor vraagt. Twee jaar geleden is het ook gedaan. Hebben ze een nep volkskrant gemaakt? Oh ja, dat wist ik niet. Nu heb ik hem. Leuk. Ja? ja? Gaan we lezen en bewaren? Ja, absoluut. Collectors item natuurlijk, ja. hè? Oh, ja, hartstikke leuk. Ja. Net gedacht, krijg ik een echte gratis NRC Next. <laughs> dus, uh, nou, dat geeft niks, joh. Dus ga ik straks ergens anders lezen. kan ik vergelijken. Dus, uh, misschien is het wel een leuke publiciteit voor N.C. Next of een de, we, idee. Ja. Van... ja, ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Want de foto van Rob Rijnberg staat er wel bij, hè, de hoofdredacteur. Uh, uh, Redsco, ja, ja, maar ik denk dat ze heel trots zullen zijn. Ja, er is wat afgefotoshopt door de makers. Hè, want hier, Renske. Ja, Renske. Dag Renske. Ja. Ja. Ook allemaal gewoon gekopieerd uit de echte krant. Ja, Door jullie erin geplakt. Ja, en door mij persoonlijk deze geschreven toevallig. Ook deze column, ja. Ja, die heb ik geschreven. Dus Renske, ik hoop niet dat je het erg vindt. Dus eigenlijk moet er onder staan in plaats van Renske de Greef. Frank van Schaik. Ja, dit ja. keer wel. <laughs> maar ja. ja, bent u nou ook van een van die organisaties? Die Ik zeg, het maar, nou, zijn, zijn een beetje linkse clubs, hè? Nou ja, antifascisten staan erbij, het AFA. Links, de linkse kerk, Hoe? Ja? Nee, weet je wat het is? Dat zijn clubs die ons inspireren... waar wij soms hebben gewerkt, waar wij soms uh, niet hebben gewerkt... waar wij soms mensen heel goed kennen, waar wij soms mensen niet goed kennen... maar heel goed vinden wat Hoorland ze... Hoe lang is er aan gewerkt? Nou, we zijn het idee om dit uh, te beginnen hebben, denk ik, in juni zijn we ermee begonnen. Uh, nou, de verkiezingen kwamen eraan en we dachten, laten we iets uh, doen. We hebben twee jaar geleden ook gedaan met de verkiezingen. Ja, met de volkskrant, dat zei ik net. En dat is trouwens een enorme hit geworden op internet ook. Want dit staat ook op internet allemaal, ja, het is, uh, Er is een website, nrcnext.info. Daar kan je nu heen en daar staat de hele krant ook weer online. Je kan een pdf kan je hem downloaden. Maar het, het lijkt ook echt op de NSNX, de echte NSNX-website. Die is ook weer nagemaakt. We hebben een Twitter-account, we hebben een Facebook-pagina. We hebben al verschillende keren geprobeerd met Rob Wijnberg te bellen. Met de redactie die is onbereikbaar. Misschien weet hij het nog niet. Ja, het staan allerlei grote en kleine artikeltjes. in hier bijvoorbeeld een klein artikeltje: Oproep voor een mobielvrije zondag. Dat soort. Het is allemaal niet waar, maar het had ook wel kunnen zijn. Het had gekund. En het is ook een beetje: soms zijn het kleine artikels met een knipoog. Het is een beetje meer grappig. Soms is het echt een serieus Vooral het hoofdartikel uh, en, en ook de, de, de, de Next Checked. Dat is echt een serieus verhaal over hoe kunnen we anders onze economie inrichten. Nou niet eens uh, denken in termen van groei. We moeten die 3% halen. Het is een collector's item deze krant. Dat, uh, dat hopen we ja. Er komt er maar, hij is maar eenmalig en hij is nep. En er zijn er 175.000 van gedrukt. Kijk eens aan. Nou we hebben hier ook nog een stuk of 10 liggen. Dus als u er nog eentje wil, <lacht> kom halen Black je van Amy Winehouse. We gaan nog eventjes naar India. Daar is een rel ontstaan rond de arrestatie van een bekende cartoonist. Hij wordt ervan verdacht dat hij de staat omver wil werpen. Daarop staan hoge gevangenisstraffen. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, het gaat om een beroemd figuur in India, vertel eens wie is het? Ja, iemand die voor ons gevoel vrij onschuldige afbeeldingen maakt. Hè. Bij ons staan dat soort cartoons dagelijks in de krant eigenlijk. Uh, zijn naam is Asim Travedi. Hij is een van de gezichten van de, uh, van de landelijke anticorruptiecampagne... die hier nog steeds bezig is. En hij tekent natuurlijk vaak heel stekelige plaatjes... Hè, waarop te zien is hoe politici de zaken hier leegroven, het land bestelen. Geld dat naar voedselprogramma's zou moeten gaan... verdwijnt op zijn cartoons vaak in de cocktails uh, op tropische stranden van uh, politici... En ja, dat vinden ze hier heel spannend, hè? een hoge politicus te kakken zetten. Dat wordt hier al heel snel als zeer beledigend gezien. Uh, het tast de eer aan van zo'n politicus. En de overheid reageert dus furieus. Uh, want ja, uh, het is vaak natuurlijk gewoon waar hè, wat hij zegt. Corruptie is dé epidemische ziekte van het Indiaanse bestuur. En mensen die dat blootleggen op deze manier, die moeten hangen. Ja toch, Lucas is een bekende cartoonist. Het is ook een democratie waarin hij woont en werkt. Wat vinden de Indiërs ervan? Ja, dat is een, een heel lastige vraag altijd. Hè. Je moet heel erg een onderscheid eigenlijk zien. Het grote publiek krijgt dit allemaal niet zo mee in eerste instantie. Er heerst hier nog steeds heel erg een cultuur. En daarom komt bijvoorbeeld die strijd tegen de corruptie ook steeds zo moeilijk van de grond. Een cultuur van als de overheid iets doet, zoals een cartoonist oppakken... ja, dan zal daar wel een goede reden voor zijn. Zo denken heel veel mensen hier nog steeds. Er is eigenlijk maar een hele kleine groep die hier heel principieel op reageert en zegt... Ja, sorry, maar dit is vrijheid van meningsuiting. Een cartoonist is geen bommenlegger. Die moet gewoon kunnen zeggen wat hij wil. Uh, wel is het zo dat vanochtend, vind ik wel opvallend... grote landelijke kranten die reageren behoorlijk fel op deze arrestatie. Het is hier niet ongewoon. Het gebeurt wel vaker, dit soort arrestaties. Maar men schrikt er hier toch wel van. Dus dat is wel interessant. Ja, want ondertussen zit die cartoonist vast. Hoe gaat dat aflopen, denk je? Ja, en hij wordt niet van hele kleine dingen beschuldigd. Hè. Het is nogal wat. Heel, uh, in het kort eigenlijk wordt hij beschuldigd van landverraad. Ah, dat is natuurlijk nergens toegestaan. Um, hoe belachelijk je dat ook mag vinden, uh, zijn website, Cartoons Against Corruption, die is eerder dit jaar ook al gesloten op last van de politie. Uh, er, wordt, er werd al heel erg op deze Trivedi gelet. Uh, de politie en het Openbaar Ministerie hier die houden zich gewoon het recht voor om in dit soort gevallen er hard in te gaan. Dus dit kan een best een langslepende zaak gaan worden. En vanwege de bekendheid van die Trivedi heeft het wel de potentie, denk ik, om een behoorlijke clash te gaan worden. Hè, tussen het politieke establishment, die zich, dus, uh, die zich hier in de eer voelt aangetast. En ja, allerlei publicisten, intellectuelen, journalisten, activisten, die hier natuurlijk inmiddels behoorlijk de bak van beginnen te krijgen. Dus we gaan dit volgen. Dit kan een hele interessante zaak gaan worden. Goed. Lucas Waagmeester, dank je wel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Geven over aan Sven Kokkelman. Zit al klaar in Hilversum. Sven, goedemorgen. Dat hoop jij, ja. en dat is ook zo. Ja. Goedemorgen. <laughs> Weet ik gewoon, Sven. Zo is het. Joop is Atzma. Is mij ingefluisterd. <laughs> Joop ja, Atzma, dat is de staatssecretaris van Luchtvaart ook. En uh, ik ga met hem praten, want hij gaat de files in de lucht aanpakken. Steeds vaker duiken de valse recepten voor medicijnen op. Apothekers maken zich erover zorgen. En vier avonden achter elkaar op primetime... zat Italië elk jaar gekluisterd aan de buis... voor de misverkiezingen, Lara... Maar de schoonheidsverkiezing wordt nu toch echt minder populair. Waarom? Dat horen we straks in Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien, Iris Doorhout-Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Er is niets mis mee om scherp te zijn in debatten... en de verschillen tussen partijen te benadrukken. Dat zei VVD-lijsttrekker Mark Rutte vanochtend op Radio 1. Rutte reageerde daarmee op kritiek dat hij harde aanvallen doet. Volgens Rutte gaat hij niet over grenzen heen. We zijn niet van Marsepein, zei Rutte. Maar hij beloofde ook dat hij collega's nooit persoonlijk zal aanvallen. Apotheekketen Mediek gaat reorganiseren en schrapt 134 arbeidsplaatsen. En daarbij vallen waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen.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 En de taliban in Afghanistan zijn vastbesloten om de Britse prins Harry gevangen te nemen. Volgens de terreurgroep is iedereen die met de Amerikanen samenwerkt een doelwit. En ook zeggen de taliban dat ze prins Harry zullen doden als het niet lukt om hem gevangen te nemen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Awb verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost. Er staat nog ruim 20 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort... staat voor de rij 4 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. De A27 Breda richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knoopend Gorkum en Lexmond staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Steeds meer valse recepten voor medicijnen in omloop. Het Nederlandse luchtruim gaat op de schop. Hoogtijdagen van Miss Italië zijn voorbij. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is bijna twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Thuisboedens is vanochtend in Gouda bij een ondernemer die het familiebedrijf een doorstart heeft gegeven... maar ondertussen zelf wel in de problemen zit. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Er is, dames en heren, een groeiende handel in valse recepten voor medicijnen. Ook worden vooral huisartsenposten onder valse voorwenselen... Eh, gevraagd om medicijnen uit te schrijven die vaak worden doorverkocht. Dat zegt de brancheorganisatie van apothekers KNMP. Annemiek Horex, goedemorgen. Goeiemorgen. U bent apotheker en werkzaam bij de KNMP. Hoeveel frauduleuze recepten zijn er in omloop? Nou, dat is heel moeilijk te schatten, omdat het inderdaad frauduleus is. En je weet nooit exact wat er uh, rondzwerft. Maar we merken wel dat er uh, steeds meer meldingen, ook bij de KNP... maar ook de inspectie ontvangt steeds meer meldingen van valse recepten. Ja, en moet ik dan denken aan tientallen, honderden, duizenden? Ja, ook, ook dat. Ik denk niet dat het tientallen zijn. Ik denk wel dat het er iets meer is. Kijk, je krijgt natuurlijk maar een uh, topje van de ijsberg... Uh, wordt gemeld of wordt überhaupt herkend. Ja, maar er worden 400 gevallen per jaar gemeld. Ja. Ja, nou, dan dus zijn het er in ieder geval 400. Ja, <laughs> toch? Dat zijn het in ieder geval 400, maar ja. ik verwacht dat er veel meer zijn. En wie schrijven die recepten dan uit? Uh, dat zijn over het algemeen ja, artsen zijn natuurlijk die de recepten uitschrijven. Maar wat je de laatste tijd veel ziet, is dat in uh, de huisartsenposten dat zijn zeg maar de posten die buiten de reguliere tijden open zijn dat daar uh, mensen naartoe gaan om onder valse voorwenselen een uh, geneesmiddelrecept ja, los te peuteren. Dus die zeggen, ik heb iets? Ja. Maar dan is er toch een arts die checkt of je ook iets hebt? Ja, dan check je. Maar uh, het kan ook zijn dat deze persoon uh, komt vaak dan niet uit de regio Bijvoorbeeld iemand uit Groningen gaat dan in Den Haag naar een huisartsenpost. En zegt van, joh, ik uh, slaap hier, logeer hier en ik ben mijn pijnstillers vergeten, want, etc. Uh, voor zo'n huisarts in de huisartsenpost is het heel erg lastig om contact te leggen. Vooral in die uren met de eigen huisarts. Dus je moet op een gegeven moment... op ja, op de blauwe ogen uh, vertrouwen. Het zijn denk ik ook over het algemeen mensen die overtuigend uh, hun verhaal kunnen houden. Ja. En dat zijn dus mensen die roepen ik heb iets en die vragen dan een pijnstiller of iets anders. Ja. Uh, om ze vervolgens door te verkopen? Onder andere. Maar ja, uh, aan, wie, aan, aan wie kan je nou medicijnen doorverkopen? Nou, dat wordt wel, als je kijkt op marktplaats, zie je dat ook wel eens. Maar ook uh, hè, nou, bijvoorbeeld naar het buitenland toe. Dat uh, zijn ook wel verhalen dat bijvoorbeeld bepaalde pijnzidders naar uh, Letland gaan of Litouwen. Dus er is altijd wel een handel in, uh, in dit soort middelen. Ja, uh, om wat voor middelen gaat het eigenlijk in het bijzonder? Wat we nu inderdaad aantreffen op, uh, zijn het uh, opiaten. En Dat is het over de algemene grote groepen. We hebben ook gehad dat er groeihormonen uh, onder valse voorwenselen werden verkregen. Uh, Benzodiazepines, dat zijn kalmeringsmiddelen, is bijvoorbeeld een. Ook een andere. En methylphenidaat, bekende als ritalin, is ook wel uh, geconstateerd. Juist. Dus uh, er zijn eigenlijk twee typen fraude. Eén is uh, dat mensen gaan onder valse voorwenselen naar een huisartsenpost ver weg bij hun van de zodat, je, zodat de arts in kwestie niet kan checken of iemand ook daadwerkelijk een historie heeft met, met dat ja. medicijn. En de tweede is dat artsen dus uh, recepten uitschrijven. Ja. Maar die artsen schrijven toch recepten uit voor een specifieke patiënt? Ja, die schrijven ook wel voor een specifieke patiënt uit. Maar als iemand bij jou komt en die inderdaad goed uh, het verhaal doet van dat hij enorme pijn heeft en dat hij normalitair middel A heeft, dan. Ja, je kan dat is dus wel heel erg lastig ook als huis om te zeggen, van, nou, je krijgt het niet, want je weet nooit of het echt zo is. Kijk, niet iedereen die om een opiaat komt in de avonddienst, komt er hè, met vals voorwenselen. Nee. Dus het is gewoon heel, kijk, het staat niet op het voorhoofd geschreven van iemand, ik ben bezig om jullie uh, voor het lapje te houden. Nee, dus het kan zijn dat artsen, zonder dat ze daar zelf uh, erg in hebben, ja. meewerken aan die fraude. Ja, ja, en dan is het natuurlijk de volgende stap. Dan kom je bij de dienstapotheken. Uh, ook daar zie je dat soms wordt het wel gesignaleerd en soms niet. En waarom? Omdat het soms blijkt van, hé, uh, hey, dat is wel een heel vreemd recept. En wat we nu ook zien is dat uh, dienstapotheken en huisartsenposten elkaar ook op de hoogte houden. Van, er zijn mensen bezig om middel... a. He, om de valse voorwenselen te krijgen geweest op alert op het moment dat dat gevraagd wordt. Juist. En, en is dat niet te registreren? Want je moet toch zeker als je ergens niet bekend bent op zijn minst een idee laten zien. Dus een identiteitsbewijs ja. of een verzekeringspas. Ja, en we hebben ook wel eens gehad dat uh, mensen met zorgverzekeringspassen van iemand anders uh, recepten kwamen halen. En dus ook dat, uh, je hoeft maar... Uh, een, een idee pas voor iemand anders mee te nemen, hè, dan zou het ook al kunnen. Maar wij raden ook altijd aan voor je als er iemand komt, die vertrouwt het niet. Vraag in ieder geval naar het idee pas, maak in ieder geval een kopie van. Want soms zie je ook wel dat dat al afschrikt dat mensen denken van nou, laat maar zitten. Ja, maar dan weet je toch meteen dat er uh, ja. iets niet klopt? Dan, dan weet je dat er iets niet klopt, ja. ja. Uh, maar wat is er aan te doen behalve dan een vraag om een identiteitsbewijs? Um, in ieder geval voor de avond en uh, uh, ja, nacht. Dat is in ieder geval lastig om de eigen huisarts te bellen. Maar mochten er in reguliere tijden zijn. Dan zouden bij wijze van spreken die huisarts in Groningen kunnen bellen. Wat wij in ieder geval als KNP doen. Is uh, leden uh, via mails op attent maken. Of op de website plaatsen. En natuurlijk dat als het bekend is. Dat huisarts en huisartsenposten elkaar ook op de hoogte houden. Van dit is de gaande. Ja, en wat je natuurlijk het liefst zou willen in de avond, nacht en weekend. Is dat je ook kan. Inzien hè, wat voor medicatie uh, een patiënt gebruikt. Maar daar of... heb je weer een elektronisch patiëntendossier ja, voor nodig? Ja, ik heb inderdaad dat elektronisch patiëntendossier uh, nodig. Maar dat komt er niet? Uh, dat komt er voorlopig niet. <laughs> dus u doet eigenlijk een oproep tussen de regels door om dat elektronische patiëntendossier wel in het leven te roepen en zo snel ja, mogelijk? Dat is op, ja, dit is natuurlijk een klein item wat je ervoor kan gebruiken. Maar ook voor andere zaken, ook als iemand überhaupt in de avondnacht en weekenddienst gaat... dat een arts überhaupt kan checken. En de apotheek überhaupt kan checken of die medicijnen wel samen kunnen... met hetgene wat de patiënt gebruikt. Juist. In ieder geval is uw uh, waarschuwing duidelijk. Annemiek okay. Horix, uh, apotheker ja, en werkzaam bij de KNMP. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet bijzonder interesseert. De eerste man op de maan, Neil Armstrong, die onlangs overleed, krijgt een zeemansgraf. Zoals u weet, kun je daar als Nederlandse burger ook voor kiezen? Uitvraagt ondernemer Martin van der Spek, heeft het antwoord. Een zeemansgraf is uh, mogelijk, alleen niet in Nederland, maar wel in Engeland. Hier zijn vier plaatsen uit de kust, van Schotland en Engeland... Die zijn aangewezen voor zeebegrafenissen. Op deze plaatsen is de zee 300 meter diep... en de overheid ziet er ook op toe dat daar niet gevist mag worden. De uitvaartondernemer doet hier gewoon aangifte van overlijden... en zorgt voor alles noodzakelijke formaliteiten voor, voor het overbrengen naar het buitenland. En in Engeland wordt de kist in ontvangst genomen... door de uitvaartondernemer die de bijzetting op zee gaat doen. De kist moet wel van massief hout zijn en verzwaard zijn met minimaal 100 kilo... Aan iedere zijde van de kist worden twaalf 12 graden gemaakt van 2 centimeter. En verder wordt de kist afgesloten met twee banden om te voorkomen dat de kist uit elkaar valt doordat hij op het water terechtkomt. Verder wordt de overlening voorzien van een plastic uh, ja, identificatiebandje om zijn arm, benen en hals met erin een code, dat men wel kan zien dat hij hier een zeebijzetting uh, betreft. Ja. Goedemorgen, daar was ik weer. Antwoord van Marten van der Spek dus over zeebegrafenissen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Gouda. Thijs Boedens. We lopen door een koekjesfabriek in Gouda. Puncili. En dat is een... Het niet mooi af hoor, Johan. Echt waar niet? Ron Punseli, u bent uh, ondernemer, u heeft ja. deze uh, koekjesfabriek. Het is een ja. familiebedrijf, al sinds 1872. Ja. Um, ja, van de ondergang gered kun je wel zeggen... Ja, eh, inderdaad. Door het eh, geluk te hebben dat ik twee mensen tegenkwam die zich niet opstelden als pure investeerders, maar ook een stukje eh, het goudenaarschap. Want het is een oud buurmeisje van me, die als kind hier bij mijn opa koekjes ophaalde. En ja, die heeft een beetje zich ontfermd over het bedrijf. En het is dus een investeerder, maar u persoonlijk ja, heeft grote financiële problemen. En ja. dat komt mede omdat u er alles aan heeft gedaan om dit bedrijf te behouden. Ja. Ik ben zo ver gegaan dat uh, het moment nu gekomen is dat ik ja, zelf eigenlijk alles kwijt ben. Om um het bedrijf te redden was de consequentie dat ik zelf alles zou verspelen. En waarom doet u dat? Uh, nou, omdat ik vertrouwen had in het product. Want het product en het bedrijf was niet ziek, het waren de omstandigheden eromheen. Eigenlijk een, uh, een samenloop van omstandigheden en heel veel pech. En dan moet je kiezen. Kies je voor, uh, ja, eigenlijk egoïstisch voor jezelf. Of kies je voor het bedrijf en de mensen. Ja, en heeft het er ook mee te maken dat het een familiebedrijf is sinds 1872? Ja, ook. Eh, ik had een doodzonde gevonden als het hele bedrijf verstopt was. En... Ja. U heeft dus nu een investeerder gevonden. U kunt ja. op deze locatie kunt u verder. Het is dus midden in de binnenstad van Gouda. Ja. U had eerder plannen om naar een andere locatie ja. te gaan. Dus door allerlei omstandigheden is dat niet doorgegaan. Ja. Nou, u bent in de gelukkige omstandigheid dat u hier door kunt. Ja. Uh, ja, u bent een gelukkig man, denk ik dan. Ja, ik, uh, er is een stuk last van me afgevallen als je uh, iedere dag bezig bent met alleen maar schulden. Hè. Kijk, als het geld binnenkwam, kan ik meel kopen, kan ik suiker kopen. En nu is er rust. Uh, rust bij de mensen, rust bij de afnemers, want dat was ook belangrijk. Uh, die wisten ook niet meer, uh, is er continuïteit in puntsliep. En uh, ja, en voor mezelf, uh, ondanks dat ik nog een moeilijke periode tegemoet nu moet gaan. Het bedrijf, het visement is haast afgerond, maar nu komt men het tweede stuk, dat is privé. Ja, dat wordt nog een beroerde tijd. Ja, want wat gebeurt er nu men uh, weet dat men geen geld krijgt, want er zijn geen baten in het bedrijf, Dat sommige schuldeisers zeggen, ja nu gaan we één deur verder en nu komen de garanties inlossen bij Ron Punselie. We zitten in een crisis. Heeft u gemerkt dat ja, banken erg moeilijk doen... om zelfstandige ondernemers een lening te geven om ze uit de brand te helpen? Ja, uh, ik was natuurlijk al zo ver weggezakt. Zekerheden hadden ze niet en waren er ook niet meer. Dus uh, een bank uh, die eigenlijk zegt van... op je mooie blauwe ogen geef ik geld om het bedrijf te redden. Nee, die is er niet geweest. Dus had ik zelf niet het vicement, want ik heb de eer aan mezelf gehouden. Ik was ook de grootste schuldeiser. Ik, ik kon me dat dan ook in dit geval permitteren. Ja, had de bank het uh, visement aangevraagd. De machines draaien hier gelukkig weer. Uh, de stroopwafels die rollen hier van de bank. Uh, stroopkoekjes rollen hier van de, van de, van de machine. Um, ja, voor u uh, een vervelende omstandigheid, maar ondertussen draait u gewoon door. Ik wens u veel succes. Ja, dank u wel. Bijdrage was dat vanuit Gouda van Thijs Boedens. Straks bikinis in de ban bij de Miss Italië-verkiezingen. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1946. Wanneer wij de toestand in ons land van voor den oorlog vergelijken met die van nu, dan eerst beseffen wij hoe zwaar Nederland geleden heeft. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog ging Nederland gebukt onder verwoesting, tekorten en een grondige haat tegen alles wat Duits was. Om die reden startte deze dag in 1946 de Nederlandse regering de operatie Black Tulip. Doel de uitzetting van alle in Nederland wonende Duitsers, zo ook de familie van Cor Hopstein. Mijn vader die was eigenlijk een losarbeider. Die heb bij als, als koperslager, bankwerken, alles was in die tijd mogelijk. Er was een werkloosheid. En uh, toen op een gegeven moment uh, is hij een rijbeelzaak begonnen in 1934... En uh, dat uh, ging allemaal prima. En toen zijn we op, uh, in het centrum van Schiedam... hebben we daar een uh, fietsenbedrijf gehad. Maar ja, toen in 1942... kon mijn vader het niet langer rekken... en is opgeroepen voor Duitse dienst. En toen moest hij die fietsenzaak uh, sluiten. Tot uh, mei 1945, tot hij weer naar huis kon komen. En een jaar later, in 1945... 40 of 47. Toen werden wij afzonderlijk midden in de nacht van het bed geroepen om naar het politiebureau eh, gebracht en ook toen weer om getransporteerd te worden naar Duitsland. Nou, het was zo dat eigenlijk alle rijksduitsers in Nederland zouden teruggebracht worden naar Duitsland en hun bezittingen, hun privébezittingen, werden eh, nou ja, gestald in, in een beheersinstituut. En dat was dus eigenlijk, uh, nou ja, werd het onteigend. Maar omdat onze buren, onze winkeliersburen uh, geprotesteerd hebben... en via de krant nogal amok werd gemaakt... dat het schandalig is dat wij uh, eventueel naar Duitsland getransporteerd werden... Uh, is dat toch via via uh, ter orde gekomen. En uh, ja, mochten wij weer terug en zijn we in Nederland mogen blijven. Uh, Eén oom die woonde in Haarlem en die had niet die connecties. En die zijn naar Duitsland getransporteerd. Uh, gewoon, uh, ja, ze van geboorte waren we dus uit Stolberg afkomstig. En ja, daar was wel nog heel verre familie, maar ze hadden er geen contact mee. Maar ze werden gewoon via een vrachtauto midden op straat met een stoel en het bed. En dan ben ik allemaal neergezet en daar stonden ze dan. Ik vond het ook wel heel erg onrechtvaardig, omdat ik ja, van geen kwaad bewust was. Ik bedoel, wij hadden niks kwaads gedaan en uh, dat, dat vond ik wel raar. En mijn moeder, die, die een Nederlandse was, die had daar er heel erg veel moeite mee. Die was heel erg boos op de Nederlandse regering. Want ja, die was al boos dat ze Duitser geworden was via het huwelijk met mijn vader. Want die had veel liever Nederlander willen blijven. En toen ook nog dat erop kwam, toen was zij uh, eigenlijk ja, heel, niet, niet helemaal ten onrechte... maar ze was niet zo Nederlands gezind meer. Ze had uh, geen uh, hoge hoed op van de Nederlandse regering op dat moment natuurlijk. Cor Hopstein over de start van operatie Black Tulip deze dag in 1946. to your dance, man. Baila Morena, en dat betekent zoveel uh, als ik goed ben geïnformeerd, als dansbrunette, toch? Hedwig Zedek in Rome? Ja, dat baila is dan wel weer Spaans, hè, maar... <laughs> Goedemorgen, we gaan praten over de misverkiezingen in Italië... via van de achter elkaar normaal gesproken op Prime Time. Althans, dat was altijd zo. Uh, op de televisie, maar die uh, schoonheidsverkiezingen... dames en heren, worden steeds minder populair. Rai Uno zendt nog maar twee avonden die verkiezingen uit... en de bikini is ook in de ban gedaan. Het Wieg Zeedijk, nogmaals, goedemorgen. goedemorgen. Wat is er eigenlijk aan een misverkiezing zonder een bikini rondje? Nou ja, ze willen het over een andere boeg gooien. Ze willen wat degelijker worden, eleganter. Hopen daarmee wat meer kijkers te krijgen, toch? Dat zullen we dan nog moeten zien. Uh, maar ja, ze willen dus een beetje af van, ja, van dat het, het, het image dat het eigenlijk alleen maar een vleeskeuring is. Het moet iets meer zijn. Dus we zijn terug naar uh, het jaren 50, badpak, zonder <laughs> hoge uitsneden. Uh, ja. Die dus, zeg maar, soberheid, elegantie moeten uitstralen. Ja, en daarmee is het toch nog steeds een vleeskeuring? Ja, natuurlijk. <laughs> Alleen iets minder bloot dus. Hè. Het lijf is daar, daarmee iets meer bedekt. En ja, het is gewoon denk ik weer een, een verandering... Om, om, om, wat, uh, ja, om iets te veranderen gewoon. Zodat ze denken dat het toch een andere show wordt. Iets meer uh, serieuzere kijkers trekt. Nou, we zullen nog moeten zien wat dat, uh, wat dat wordt. Ja, uh, en ik geloof ook dat uh, uh, de dochter van Mahatma Gandhi langskomt... om de dames uh, bij te praten over hoe je goed in het leven kunt staan. En... Ja, die is inderdaad geweest. Ze zitten natuurlijk al, al een maand daar in montecatini termen bij Florence En die kwam daar inderdaad langs. En eh, nou ja, een van de uitspraken was ook vooral dat um, uh, onze schoonheid uh, ons uit de crisis gaat helpen. Het ging heel erg over de crisis. En uh, het belangrijkste in het leven is natuurlijk helemaal niet je uiterlijke schoonheid. Uh, maar er zijn veel meer andere waarden. Dat zie je dan ook weer in de antwoorden die die dames allemaal geven op allerlei moeilijke vragen die ze krijgen voorgelegd op televisie, ja. uh, dan is de familie natuurlijk... het allerbelangrijkste, of het vriendje. Uh, ze gaan braaf naar de kerk, of uh, ze willen graag moeder worden. Enfin, uh, braver kan haast niet. Nee, uh, terwijl uh, in mijn ogen het nog niet helemaal tot de Italianen... doorgedrongen is dat uiterlijk voor Tony belangrijk is. Nou, dat begint dus misschien nu wel wat door te dringen... als je ziet dat het steeds minder populair wordt, deze, deze misverkiezing. Ja. En bijvoorbeeld uh, de voorrondes, uh, er zijn drie voorrondes geweest... Die dan door de rij uh, vanaf 12 uur 's nachts werden uitgezonden. Dus de, ze geven er echt niet zoveel aandacht meer aan. Nee. Dan zie je dat de televoters, hè, de stemmers die, uh, die mee bepalen wie er dan naar de halve finale gaat. dat de meeste uh, telefoontjes toch uit Zuid-Italië uh, komen. En die stemmen dan toch ook weer op meisjes die uit Zuid-Italië komen. Ja, dat zegt ook wel iets over uh, waar het nog wel populair is. Als je bedenkt dat, nou ja, je kunt Italië echt wel een beetje in twee delen. Eh, als je dan grofweg kunt zeggen dat dat het in het noorden iets moderner is, zeg maar. Ja, het blijft overigens niet tot de badpakken beperkt, hè, want de plastische chirurgie en dat soort dingen, piercings en tattoos zijn ook niet toegestaan. Dat is allemaal verboden inderdaad. In 2010 heeft nog een meisje gewonnen met drie grote tatoeages op de uh, enkel, uh, op de heup en op de rug. Dat heeft toen wel wat voeten in de aarde gehad. En toen hebben ze meteen besloten vanaf 2011 al van nou dat tatoeages dat, dat komt toch eigenlijk niet meer. Uh, piercings werden ook meteen verboden. En inderdaad, uh, chirurgie was al verboden. Ze hadden al eerder besloten dat ook moeders en getrouwde meisjes mee mochten doen. Dat was vroeger niet zo. En um, bijvoorbeeld ook uh, de, de, de taaienmaat, of de, de maten van de vrouwen, die, al, die werden afgeschaft al. Nu mogen ook maatjes uh, uh, 42 meedoen. Uh, dat was vroeger ook niet. En er is er dus nu ook een bij een dikkertje, zeg maar. Hè? <laughs> Dat mag nu ook allemaal. Nou, dus, ja, uh, maar maat 42 en dan een dikketje. Nee, maar dat was dus vroeger niet zo. Nee. Hè? Vroeger was het tot maat 40. Dus, uh, dus dat is al een hele revolutie zeg maar, binnen die misverkiezingen. Ja, wat is er waar dat uh, de minister ook zou hebben ingegrepen? De minister ingegrepen? Ja. <laughs> ik geloof er niks van. Nee, ik heb er niks van gehoord. Wat oh, zou hij gedaan hebben? Nou, Ik begreep dat hij de, de, de organisatoren onder druk had gezet om het uh, wat kuisser te doen. Nee, dat is uh, misschien dat het vorig jaar uh, speelde. Toen speelden ja. namelijk heel erg die Boonga Boonga feestjes. En daar was natuurlijk een beetje een, een schimmig gebied. Uh, er doet nu overigens ook een meisje mee die getuige is in uh, de rechtszaken tegen Berlusconi. Ja. Die is ook geweest op een van die feestjes. Maar wist zogezegd helemaal niet uh, wat de ware aard was van die erotische feestjes. Dus zij is getuige, ze doet nu mee. Dat speelde vorig jaar heel erg. Um, en toen zijn ze eigenlijk al begonnen met dat... Uh, met dat opkuisen van het imago. Want ja, uh, je ziet dat ook in alle antwoorden van de meisjes. Uh, ze, uh, als ze moeten zeggen van wat zouden ze nooit doen in hun leven. Dan is het het meeste antwoord wat je dan krijgt. is Ik zou nooit mijn lichaam verkopen natuurlijk. Huh? En uit de buurt blijven van Silvio Berlusconi. Dat zeggen, en... dat zeggen ze niet. Oh, nee. Nou was de halve finale gisteravond. Die heb jij bekeken. Uh, dat was er dus een stuk kuiser. vanavond. is de finale? Uh, is het nou ook zo dat er uh, ook een stuk minder wordt gekeken door de Italianen? Ja, zeker. Nou ja, bijvoorbeeld als je naar die voorrondes kijkt... daar zijn de kijkcijfers al wel van bekend. Die bleven echt wel steken op, op 8 Dat is ongeveer 2 miljoen. Dat is een miljoen minder dan vorig jaar al bij die voorrondes. Maar ja, goed, die begonnen om 12 uur s avonds. Uh, dan hadden dus films op andere netten meer kijkers. Uh, vorig jaar, de kijkcijfers van gisteren zijn nog niet bekend. Dat komt vandaag in de loop van de dag. Maar vorig jaar bijvoorbeeld keken minder mensen naar de finale... en die trekt natuurlijk de meeste uh, kijkers... dan dat er gemiddeld naar het Achter kijken. Dus het is echt... Echt wel, uh, het is ja, nog het steeds, wordt steeds minder. Het is groot, maar, maar het, het wordt, wordt minder. minder ja. Ja. En heeft het ook nog heel kort iets te maken met de emancipatie van de Italiaanse vrouw? Met andere woorden, krijgen we straks een tuinbroekenparade volgend jaar, of niet? Mm, dat misschien niet, maar ik mag hopen dat de, de dalende populariteit daar wel een beetje mee te maken heeft. <laughs> Oké, okay. heel goed. Het Wieg, dank je wel vanuit Rome. Straks, dames en heren, de kabinet pakt de files in de lucht aan... en u krijgt het ochtendumeur van Henk Westbroek. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.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 Vergeet ze niet, woensdag 12 september. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl Jouw stem, daar maak je toch sterk voor? De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 AV-onderhoud. Presentation Partner 0800 400 4000. Dit is Radio 1.